Terug naar uh, Anna-Sophie van Otter, de sopraan. Ze zingt uh, samen met het uh, Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Kent Nagano een uh, Scandinavisch liedje gecomponeerd door Hans Kivors, en het heet Lydia's Senga. Thank you. Dat was het uh, Allegro uit het Concert nummer 4... in geen majeur van Joël Sebastian Bach. Ook wel bekend als het uh, Brandenburgs Concert nummer 4. Uitgevoerd door het Concert of London... onder leiding van Robert Hayden Clark. Tien jaar geleden stond zij voor het laatst in het Concertgebouw... en toen zong ze de rol van Donna Anna in Mozart's Don Giovanni. En donderdag 8 november, na tien jaar dus, staat ze er weer... En dan zingt zij de titelrol in de concertante uitvoering van Tchaikovsky's Lollante. Uh, we hebben het dan over Anna Netrebko. De schoonmaakster van het Merlinski Theater in Moskou. Die bleek het inzicht te hebben om een van de grootste operasterren van haar generatie te worden. Ik heb uh, om te laten horen hoe ze klinkt. En dat is echt fenomenaal. Ze klinkt zoals ze eruit ziet, want ze ziet er ook fenomenaal uit. Een uh, stuk uit La Bohème van Puccini. Uh, u hoort Rolando Filazzon als Rodolfo en Anna Netrebko als Mimi met het Symfonieorkest Dan moet ik even overschakelen in Duits. des is Bayerische Rundfunk's onder leiding van Bertrand de Billy. Uh, nog even opgemerkt, er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar voor het concert. En uh, als u er wat geld voor over heeft, want uh, dat is zonder meer uh, nodig. Uh, ik zag dat uh, de kaarten die nog verkrijgbaar zijn, dat zijn de podiumplaatsen. Dus u kijkt tegen de rug van het orkest aan. Uh, kosten van 80, gulden, 80 euro, moet ik zeggen, tot een, uh, 159 euro. Maar, beslist de moeite waard. Luistert u maar. Thank you. Thank <laughs> you. Dat was Tchaikovsky's Serenade Opus 48, gecomponeerd in 1880, een live opname van het orkest Anima Etiana in het Concertgebouw van Brugge en het orkest stond onder leiding van, dan moet ik even kijken, normaal staat dat erbij, alleen deze reis, oh ja, Jos van Immerzeel, die het orkest in 2003 zover verbracht dat het vaste standaardorkest is geworden... van de Concertzaal in Brugge. Um, we, gaan, ja, we hebben nog even tijd voor, uh, voor wat muziek. Antonio Vivaldi, die hebben we nog niet gehad vandaag. En u hoort uh, Simon Kermes, Sopraan... met het Venice Burg Orchestra onder leiding van Andrea, Andrea Marcon. Het is een archiefopname... En het gaat hier om Vivaldi's muziekstuk L'Olympiade, zo moet ik het zeggen. Einde van twee uur klassieke muziek op de woensdagavond. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik in ieder geval wel. En over twee weken gaan we gewoon weer verder. Daar waar we gebleven zijn. Ik wens u een prettige avond en veel plezier zo dadelijk met de perceptie. En wat mij betreft graag tot volgende week.